In Drenthe zijn de afgelopen nacht twee ernstige ongelukken gebeurd. Op de N376 bij Erm verloor een automobilist in een bocht de macht over het stuur. De man van 22 botste op twee bomen en overleed ter plekke. Een voorbijganger die wilde helpen en een ruit insloeg... liep een slagadelijke bloeding op en moest naar het ziekenhuis. Bij Orvelte botste een auto met erin drie jongeren tegen een boom. De jongens van 15, 17 en 18 raakten zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Westerse troepen hebben in het zuiden van Somalië aanvallen uitgevoerd op een rebellenbasis. Dat heeft een woordvoerder van de terreurbeweging Al-Shabaab gezegd. Bij de aanvallen afgelopen nacht waren volgens een Somalische site ...marineschepen en twee gevechtshelikopters betrokken. Eén strijder van Al-Shabaab zou zijn gedood. De terreurbeweging was verantwoordelijk voor de bloedige aanslag op een winkelcentrum in Kenia... ...waarbij twee weken geleden meer dan 70 mensen om het leven kwamen.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 Het weer. In Limburg nog een bui. Verder veel bewolking, maar vanuit het westen ook af en toe zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen eerst mistig, maar later ook kans op zon. En gaat of 16. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 richting Amersfoort bij 1 Brugge 2 kilometer. Door werkzaamheden op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... ...bestaat tussen Amersfoort Noord en Barneveld op dit moment 5 kilometer file. Op de A6 Emmeloord richting Muiden is een ongeluk gebeurd tussen Lelystad Noord en Lelystad is de weg helemaal dicht. Mensen kunnen omrijden via de boorden U13, de andere kant op richting Emmeloord... ...staat een file bij Lelystad Noord van 4 kilometer. Op de A7 Hoorn richting Amsterdam wordt gewerkt bij Zaandam, 4 kilometer file staat daarachter. Ook op de A8 Zaandam richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam, 2 kilometer door werkzaamheden... Op de A15 Rotterdam richting Gorkum, uh, daar wordt het hele weekend gewerkt. Bij Gorkum staat 3 kilometer verkeer richting Nijmegen. Kan bij knopend Ridderkerk beter kiezen voor Breda en Den Bosch. Tot zover de verkeersinformatie.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 Take a chance on me We can go dancing We can go walking Let's be together Listen, to some music Maybe just go again Don't you know Jens on Me. Ja. Probeer het eens even met mij. Ja. <laughs> uh, we hebben als eerste gasten van uh, het Tweede Uur hier uh, Belinda Gurenson. Deze keer niet als wethouder, oh. maar als lijsttrekker voor de VVD in die hoedanigheid. Kandidaatlijsttrekker. Kandidaat. Ik, hè? Kandida Kandidaat. Kandidaat. Kandidaat. Ja, uh, ja, Belinda, alles wat we hier zeggen zometeen over die lijst, is onder behoud van goedkeuring door de leden. Vergadering. Mag ik aannemen? Ja, dat klopt. Het, uh, uh, we hebben een kandidaatstellingscommissie. Ja. Die heeft uh, gesprekken gevoerd met alle kandidaten. En daarbij hebben ze een voordracht uh, gedaan aan het, uh, aan het bestuur. Ja. Met een, een voorstel. Nou, daarbij uh, heb ik het vertrouwen gekregen van de, van de commissie. En uh, sta ik op één. En het is uiteindelijk aan de, de leden van de, de ledenvergadering van de VVD. En die komt bij elkaar in november. En dan wordt de definitieve lijst bepaald. Oké, okay, goed. Nog even ter introductie ook aangeschoven is... Uh, ...af de rampen, maar... ...die gaan we straks wat verder uitmelken... ...over het Middenboulevard uh, project. En uh, datgene wat er allemaal... ...bij de Raad van State heeft gespeeld. Maar ook daar... Uh, ...zal Belinda van uh, ...de licht over laten schijnen... ...vanuit uh, de gemeentekant. Goed, maar eerst over de VVD. Twee... Uh, ...als ik het zo inschat... ...betrekkelijk jonge kandidaten... ...op... Uh, verkiesbare plekken. Klopt dat, dat idee? Ben ik daar één van Zeker. Nee, dat klopt. Het. Gezien andere kandidaten, ja. <laughs> ja. ja. Maar ik heb het over Martijn Hendricks... en Jacqueline Broek. Die ken ik eigenlijk niet. Martijn wel. Want die... Martijn die is nu buitengewoon raadslid. Ja, die ja. Uh, loopt natuurlijk al uh, enige tijd uh, nu mee. Die heeft uh, daarnaast... Um, um, Naast het buitengewoon raadlidmaatschap uh, is uh, loopt hij ook op dit moment stage bij de VVD-fractie van Provinciale Staten. Ja. Heeft het hier voorgedaan bij Binnenlandse Zaken en daarvoor bij de VVD in Amsterdam. Dus die heeft wat dat betreft al een, een redelijk uh, behoorlijk uh, doorgewinde traject uh, is die, uh, heeft hij gelopen. En die staat nu op voorstel uh, op plek drie. Ja. En uh, Jacqueline Broek is, is nieuw. Die uh, ja. loopt af en toe wel mee al bij de, bij de fractie. En um, als eerste, als tweede dame op de, op, de, op, de, op de lijst is geplaatst op deze manier. Ja, als, uh, als ik kijk, uh, ze staat nummer vier voorlopig. Dat uh, mag je aannemen, is een verkiesbare plek. Dat mag je aannemen, dat het een verkiesbare dat plek. Dat gaan we allemaal nog maar het ja. niet. Ja. Weet, uiteindelijk 19 maart volgend jaar, dan weten we het. Ja. Maar je mag, ik, we gaan er vanuit dat dat een verkiesbare ja. plek is. Ja. Ja, ja. ja, de VVD is wel eens een keer drie man sterk geweest als fractie. Dus ja, het is uh, afwachten even. Hoe lang geleden? Volgens, uh, mij, hadden ja, we volgens het... mij acht jaar geleden. Ja, volgens mij hadden we toen vier. Vier ook. Alleen heeft, we, hadden we toen. Uh, uiteindelijk is, uh, uh, hebben we één afsplitsing gehad. Ja, en toen leveren we oh, een fractie van drie het. over. Ja, Klopt. dat was het, ja? Ja, inderdaad. Ja, daar heb je gelijk in. Uh, kun je iets vertellen over uh, Martijn en Jacqueline? Uh, waar ze eventueel in gespecialiseerd zijn? Wat hun inbreng gaat worden in de fractie? Nee. Nog niet. Nee, ik weet natuurlijk van Martijn. Die, die is behoorlijk in, in, in het sociaal domein is die, uh, ingelezen. En um, ook, ook goed bekend met de materie. En voor het overige moet het zich toch op een gegeven moment uitzetten. Ik denk dat het eerst nu aan de ledenvergadering is. Om een definitieve lijst te, te bepalen. En dan vervolgens dan ga je het traject in om ook met elkaar af te stemmen van uh, wat ligt iedereen het beste. Maar ik neem ook aan dat de kandidaatstellingscommissie... je geeft van tevoren aan waar je interesses uh, liggen ja. of waar je sterke punten liggen. Ja. En, en dan, ik neem aan dat je op een gegeven moment kijkt, het is natuurlijk man, vrouw, jong, oud... en natuurlijk ook waar liggen de, de sterke punten van iedereen. Ja. Even een vraag over die stage. Je vertelde net dat die, uh, Martijn Hendricks, hè, dat die stage heeft gelopen bij diverse andere locaties. Is dat dan... Uh, een baan? Ho hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat uh, Als je stage loopt... dan ben je natuurlijk gewoon uh, best wel... Uh, veel tijd uh, kwijt. B werken zij daarbij? Of gaat dat buiten hun werk om? Hoe werkt dat? Martijn studeert. Maar voor het, uh, als je het exact wil weten... dan lijkt het me verstandig dat jij... Dat weet ik niet. Dan, dat zegt genoeg. Ik bedoel, hij studeert en kan daarbij dus tijd maken. Dat vrij is onderdeel maken, van zijn studie. Oh, het is onderdeel van zijn studie. Ja, precies. Nou, ja, we komen als IFM nog wel terug op de verkiezingen. En dan denk ik dat de ah, ik nieuwe mensen... Precies, ik denk dat het, mensen, precies, denk dus dat ze het ook keer, maar goed geïntroduceerd is. ...geïntroduceerd moeten van worden. Van wie en wat ze zijn. Ja hoor. En eens kijken of ze het partijprogramma ook goed kennen dan. <lacht> gaan we zoveel horen. Nou ja, dat kent hij hartstikke goed. <lacht> dat zijn jullie al zover? Wij zijn al zover. Wij zijn klaar. Oh. Tenminste, het verkiezingsprogramma is klaar. En daarom weet ik zeker dat Martijn het kent. Want hij is penvoerder voor het grote gedeelte ervan. Ja. ja. Uh, dat is, uh, wordt aankomende uh, donderdag, wordt dat uh, als het goed is vastgesteld, verkiezingsprogramma? Ja, zo, okay. ja uh, jij zei, hij is uh, het sociale hoofdstuk uh, sterk. Uh, dat wordt ook wel eens tijd dat we in Zandvoort daar eens wat meer aan gaan doen. Hè. Ik bedoel, banen, uh, banen creëren en dergelijke. Uh, het zou wel iets zijn waar uh, een ah. raad zich druk over kan gaan maken. De komende vier jaar. Als je kijkt hoe het in, in Zandvoort op dit moment uh, gesteld is, met, de, met de, onder andere met uitkeringsgerechtigden, ja. dan uh, hebben we hier wel een, een probleem. Maar dat ja. is natuurlijk de laatste tijd wel gebleken. Maar ik ja. denk dat we wel een stap hebben gezet in de goede richting um, om ook weer mensen aan het, aan het werk te gaan helpen. En uh, te zorgen in ieder geval dat de instroom beperkt blijft, want dat is natuurlijk ook al een heel ja. grote uh, hoe, punt. Hoe, uh, waar, waarmee is dat uh, gedaan? Op dit moment is er uh, onder andere uh, sprake van dat um, via collectieve voer. En dat mensen dan uh, zeg maar bij de biersgroep uh, in dienst gaan komen. En daar een opleiding kunnen gaan krijgen. Okay. En dat is wethouder tonen. Die weet daar exact het, uh, ja. van hoe het werkt. Okay. Maar dat is een van de zaken die op dit moment wel speelt. Ja. Uh, even Jerry Kramer. Een van de andere oudere jongeren al ondertussen. Ja. Uh, daar, uh, daar is een probleemtje met zijn functie in de provinciale staten. Gaan jullie dat oplossen? Ik zie het probleem niet. Uh, ik las ergens dat uh, die combinatie raadslid en lid provinciale staten niet te combineren is. Volgens VVD-reglementen. Het reglement stelt dat dat, uh, dat, dat uh, moeilijk verenigbaar is. Dan wordt gekeken dan vanuit het oogpunt van integriteit. Maar, zegt ook het uh, reglement, uh, de ledenvergadering van de VVD kan er van afwijken. En kan dus een ander standpunt daarvan innemen. Dus dat is op te lossen. Dat is op te lossen. Ja. En daarbij is er ook advies ingewonnen bij diverse gremia van de VVD. Dus het, uh, het, het ja. hoofdbestuur, dus bij het landelijk bestuur. Ja. Bij de, het afdelingsbestuur, maar ook gewoon bij regio regiobestuur. En bij de Provinciale statenfracties is het ook nagevraagd. Ja. En die zien daar geen uh, bezwaar ja. in. Mag ik zeggen dat het... Uh... Anders een verlies zou zijn op het onderwerp ruimtelijke ordening als hij niet meer deel uit zou maken van de fractie. Of hebben jullie andere specialisten daarvoor? Ik vind überhaupt, uh, Jerry, een, uh, ik zou het een, een aderlating vinden als hij uh, niet meer op de lijst zou, uh, zou staan. Ja, afgezien van dat hij af en toe is de knuppel in het hoenderhok, gooit, wat best wel verfrissend is. <laughs> uh, <laughs> uh, heeft hij heeft is zijn inbreng natuurlijk ook uh, qua ruimtelijke ordening belangrijk in jullie fractie. Dus Klopt. het zou een verlies zijn als, uh, als dat niet meer zou kunnen. Ik ga er vanuit dat de ledenvergadering, die heeft hem ook voorgedragen om uh, op de kandidatenlijst te komen voor Provinciale Staten dat hij ook in al haar wijsheid zal beslissen dat hij gewoon op de lijst voor de gemeenteraad gaat komen. Ah, Oké, okay, nou hartstikke goed. Dan een, uh, een ander verhaal. Dat is het opzeggen van het vertrouwen van Wilfred Tatis in uh, de coalitie. Uh, gaan jullie daar wat aan doen? Gaan jullie met hem praten nog daarover? Of is het al gedaan? Ik heb daar. Zijn uh, plek ik heb kennis... op de lijst geeft enige indicatie, maar. Uh, ik heb uh, kennis genomen van zijn uh, schrijven. En dat is een uh, fractie aangelegenheid. En daar uh, bemoeien ik mij verder niet mee. <laughs> daar mag je je niet mee bemoeien. Nee, dat is de fractie. Nee, dat heeft niet over of, of, of, of mag of, of... Maar ik vind ook niet dat, dat, uh, uh, dat, dat ik in mijn uh, functie daar... Uh... Als wethouder nee. moet je je niet bemoeien. Nee, nee met de maar Dat betekent dat gezien zijn plek op de lijst dat hij waarschijnlijk niet meer herkozen zal worden. Of, of zie ik dat verkeerd? Dat, is, dat weet ik niet. Nou, het is al eerder vertoond... dat via speciale actie Wilfred toch in de fractie verscheen. Maar dat zijn dan voorkeurstemmen die, uh, die gegeven worden. Dat is toch een vraagje aan uh, over Jos van der Drift... die nu lijstduwer is bij jullie. Ja. Maar stel dat, en eigenlijk dus niet in de raad wil, dat geeft hij ermee te kennen. Klopt. Als hij voorkeurstemmen krijgt, zoveel dat, uh, dat het een zetel oplevert. Zitten jullie dan niet in een moeilijk pakket? Uh, ik niet. Dat is maar een persoonlijke dat, zaak. <laughs> dat is een persoonlijke zaak van Jos. Van Jos? Ja, dat ja, vind ik. Dat okay. Ik kan niet voor hem uh, wat dat betreft uh, beslissen. Dus ja. dat... Uh, ik denk dat, dat mensen die snappen en die VVD kiezen en begrijpen dat hij een lijstduur is... dan ook wel niet hem zullen kiezen, zeg maar, zodat hij in de raad komt. Dat weet je nooit. Maar... Dat weet je, maar ik denk dat dat ook een punt is wat je aan Jos zou moeten vragen. Ja. Ja. Maar ik, ik weet dat hij niet, niet wil. Hij wil geen nieuwe periode. Hij wil ja. wel graag lijstduur zijn en ook daarmee een statement uh, maken. Gewoon dat hij gewoon de, de, ja. de lijst ondersteunt op deze ja. manier. Ja. Maar wat als, dat uh, lijkt me dan lastig dat is een lastige, maar zoals je zegt, dat is een persoonlijke overweging. Ja. Dat doet de ja, partij niet. Er staat nog een, een hele jonge naam in. Oh, tenminste, jonge naam. Een jonge, uh, Heinz Rama Hij is natuurlijk ook een jonge. Uh, ja, die, maar die, die heeft ook te kennen gegeven dat hij wel op de lijst wil, maar niet verkiesbaar. Oké. Okay. Het nee. ja. ja. zou wel leuk zijn, een beetje meer uh, jong, fris uh, volk erbij toch? Ik vind dat de lijst zoals die er nu ligt, dat die jong ook, fris jongen, is en fris voldoende kwaliteit biedt. <laughs> okay. nou ja, je moet een balans vinden in ervaring Precies. en nieuwe impulsen. Ja. Maar het moet niet te veel nieuwe impulsen nee, dan, zijn. Nee, want dan ben je te veel ervaring kwijt. Dat is ook logisch. Ja. Oké. Okay. Uh, betekent dat uh, dat je ook weer beschikbaar bent als uh, wethouder? Ja. Oké, okay, goed. Jouw baan bij het circus is volledig voorbij. Die heb ik um, 2,5 jaar geleden, of tenminste, wat was het, oktober 2011. Ja. Twee jaar geleden ja. heb ik die uh, opgezegd, ja. Die heb je, dat ja. is echt uh, Nee, maar dat is ook, hè. Op het moment dat je wethouder wordt, betekent het ook gewoon dat je je baan, uh, dat je, je baan moet opgeven. Ja, want belangenverstrenging natuurlijk Nee, nou, Nee, kan ook gewoon niet. Dit is ja. gewoon echt een fulltime baan. En het is, uh, het is geen 40 ja. uur, maar echt meer dan dat. Ja. En dus dat, is, dat is, is niet werkzaam. Dus dit is gewoon een fulltime job. Ja. En ik heb, uh, mijn vorige baan heb ik uh, opgezegd. Oké. Okay. Uh, dus kun je dat was wel een wijde aan uh, ja aan dat wat, uh, ja dat moet ook bij je voorstaat ja, absoluut nee, okay, ja dat snap ik oké okay, wat mij betreft was dat ja, nee, wat betreft de VVD we komen nee. nee, dat we komen nog gaat terug zo om. in de absoluut Daar ga ik periode. vanuit ja hoor <laughs> en vooral programma's uh, ja nee daarom stellen, dus als het goed is is het donderdag is het vast, oh, wordt het vastgesteld Dus aanstaande donderdag donderdag ja Okay, Goed, nou, we zijn benieuwd. Gaan we even muziekje draaien en dan gaan we verder uh, samen met uh, Belinda en Ad Rampen over uh, de middenboel of waar maar weer eens een keer. We gaan luisteren naar uh, Gilbert O'Sullivan. Get. Yeah. Een get down. En wij gaan door uh, met Ad Rampen en Belinda Geuronson over uh, de Middenboulevard maar weer eens een keer. Ja. Oh. ja ik, uh, als voorbereiding op dit programma heb ik toch maar weer eens een wandeling gemaakt van Watertoren tot, uh, tot circuit. En is wat rondgekeken en uh, ja, er moet toch wel eens een keer wat gaan gebeuren, want het is wel heel erg armoedig. Wat er moet gebeuren, daar zijn de meningen vreselijk over verdeeld. Tot aan de Raad van State toe. Uh, misschien wil Atterampen vertellen wat, wat er nou gespeeld heeft voor de Raad van State. Waarom het zo ver is gekomen. Dat, dat, dat is in, we in wezen nog een erfenis van het, uh, wat ik noem het, het verdere verleden. Ja. Van het vorige college en de vorige gemeenteraad eigenlijk. Uh, waarbij uh, gespeeld heeft en nog speelt dat uh, wij heel veel moeite hebben met de, het vasthouden van de waarde en de waardeontwikkeling van het onroerend goed in de middenboulevard. Maar ook uh, voor wat betreft de winkels en de horeca in het centrum van Zandvoort. En dat heeft te maken met de onduidelijkheid en de onzekerheid die, rond, die boven dat gebied middenboulevard hangt. En dan speelt mee dat dit bestemmingsplan dus in wezen een plan is... met nog uit te werken vlekken... waarbij voor die vlekken weliswaar een, een, een bepaalde invulling wordt geschetst... maar die zo ruim is dat binnen die invulling nog keuzes gemaakt moeten worden. En er is dus nog veel onduidelijkheid. Nou, dat speelt in het verleden en die onduidelijkheid moet eigenlijk weg. En dat zegt dit plan eigenlijk ook. Die onduidelijkheid moet weg, want het moet uitgewerkt worden. En wij waren dus tegen een onduidelijk plan... en vonden eigenlijk dat er ineens meteen een duidelijk plan neergelegd moest worden. En dat is in wezen het verleden en dat heeft gespeeld tot bij de Raad van State. Oké, okay. dus daar staan we nu. Uh, nog even naar Belinda toe. Er is een moment geweest dat uh, het, hele, het hele plan opgedeeld is in deelplannen. Uh, ligt daar het probleem dat een aantal van die deelplannen niet ingevuld is... Nee, feitelijk ga je al even een stukje terug en heeft het te maken met het bestemmingsplan zoals wordt aangegeven. Ja. Dat was op sommige uh, punten, en dan praten we bijvoorbeeld even over de palace, was dat zeg maar vrij ruim. En om even aan te geven van wat bedoelen we dan met ruim, daar zouden bijvoorbeeld twee toonels uh, bij mogen komen. Ja. Alleen uh, zeg maar de hoogte was wel aangegeven, maar waar ze zouden komen te staan, dat was onbekend. Dus dat, dat betekent dat ze ja, ergens op dat plein of in de buurt van... Nou, daarvan is, toen, uh, is men naar de Raad van State gegaan. En dat heeft gezegd dat biedt onvoldoende zekerheid voor mensen. Nou, daar heeft de Raad van State, uh, heeft daar uh, zeg maar degene die daar tegen in het verweer zijn gekomen gelijk gegeven. Dus dat deel is vernietigd. Dus spellesplein dat is dan een deel waarvoor het bestemmingsplan nog heel moet worden uh, opnieuw wordt gemaakt. Voor de overige delen, en dan kijken we even naar het tussenstuk... daar gebeurt feitelijk niets. En waar de andere zekerheid, eh, onzekerheid, waar, waar het op doelt, is dan het Badhuisplein. En daarvan is wel vastgelegd... nou, de hoogtes die liggen in het plan vast. Maar daarvan is gezegd, en dat is hetgeen wat hij aanhaalt... daar moet een uitwerkingsplan voor komen. Dus hoogtes liggen vast, er moet een doorsteek komen... bijvoorbeeld vanaf de Kerkstraat richting het strand. Dus ook aangegeven wat voor soort... Um, Bebouwing, dus in de zin van woningen, hotel, uh, casino, welnis. Dat soort zaken uh, wat daar kan komen. Maar het ligt nog niet exact vast. Dus dat moet nog uitgewerkt worden. Dus um, zo was dat plan opgedeeld op die manier. En er zaten in de vorige keer bij de vaststelling... dus het Del is vernietigd. En er zaten nog een andere, aantal andere formaliteiten in, noem ik dat dan... De Raad had uh, op een gegeven moment besloten om een aantal wijzigingen aan zich te houden. Dus dat de raad er uiteindelijk over zou uh, beslissen. Ja. Dat is de vorige keer bij de Raad van State heeft de Raad van State daarvan gezegd, gemeenteraad dat kan niet. Dat hoort bij het college van BMW. Dus dat soort punten hebben we deze keer hebben we, hebben we veranderd. Dus een, een formele reparatie van het bestemmingsplan, is, noemen we dat. Is dat die beroemde reparatie ja. Ja. En daar is dan zeg maar bezwaar ook tegengemaakt bij de Raad van State, wederom. En uh, daarvan is afgelopen woensdag is daarvan de uitspraak geweest. Ja, okay. Dus dat, daar zitten twee delen. Dus dat deel is dus het bestemmingsplan, ligt wat dat deel van een aantal punten vast. En nu moeten we wel, zeg maar, het Badhuisplein, het uitwerkingsplan moeten komen. Zodat het ook meer zekerheid gaat bieden voor iedereen van wat komt er dan. Dus dat plan ja. wordt opgesteld. En er moet een nieuw bestemmingsplan komen voor het Pellesgebied. Oké, okay. dat zijn de, de twee focusgebieden waar. Uh... Waar de gemeente nu mee bezig is. Dat klopt. Ja. Oké. Okay. Wat, wat zijn jullie... Ik zeg jullie. Neem aan dat je niet de enige bent. Nee, zeker okay. niet. Nee. Uh, wat zijn jullie bezwaren tegen datgene wat er nu bekend is. Aan, aan plannen. Uh, zeker voor het Badhuisplein. Want uh, ik ga even terug. Maar dat is dan naar heel vroeger. Het was een van de leukste plekken van Zandvoort. Hè? Met de strandweg en terrasjes en winkeltjes. Nou ja, Kortom een... Uh, een geweldig toeristisch gebied. Als ik zo hoor wat, wat men wil... dan is dat de grondgedachte weer... om dat ongeveer weer terug te krijgen. Horeca, terrassen, winkeltjes. Ook wonen, begrijp ik. Nou, ze nu ook wonen, dus dat verschilt niet veel. Alleen, de gezelligheid ontbreekt daar volledig. Het is eigenlijk een beetje verpauperd. Uh, wat staan jullie voor? Voor dat gebied? Ja, nou... Kijk, nou vraagt u me iets waar ik geen antwoord op kan geven. Oh. Want... Nee, er, er lopen planprocessen binnen de gemeente. En nu gelukkig met aangeven en door het trekkerswerk van uh, wethouder Geurinsson, en Met meer participatie en met ja. het meer betrekken van ondernemers en bewoners erbij. Bijvoorbeeld voor het uh, pallasgebied. Voor het badhuispleingebied. Ja, daar ben ik niet bij betrokken. Dus ik weet niet wat er loopt. Ik hoop alleen dat er goede, nieuwe, creatieve mensen op worden gezet... die samen met bewoners en ondernemers daar een mooi, weer een mooie invulling aan gaan geven. Want die ligt er, no die ligt er nog niet. Nee. En eh, die invulling moet toeristisch aantrekkelijk zijn. nou, Dan kan ik alleen maar schetsen wat, wat zeg maar uit het project Identity Match... Eh, wat de, het gemeentebestuur, dus BNW, samen met de provincie trekken waarin ze dus uh, zeg maar de toekomstige ontwikkeling van dat kustgebied uh, in kaart willen brengen... in beeld willen brengen. Dat proces loopt. Wat daar precies uitkomt, weet ik niet. Volgens mij gaat het wel degelijk de goede kant op. Dus de gezellige kant op. En uh, die identity match... dat je er wel optimistisch over bent? Ik ben wel optimistisch als dat proces wordt doorgezet wat daar loopt. Dus dat geldt zowel voor Pallas als, uh, als voor de rest van de kuststrook. Als dat proces wordt doorgezet met die mensen die erop zitten... daar zitten volgens mij goede mensen en goede adviseurs op... die een, een goede visie hebben hoe Zandvoort zich kan ontwikkelen... en moet, moet positioneren ja. binnen... Uh, uh, alle Noord-Hollandse kustplaatsen. Ja. Zodat er niet uh, uh, zeg maar één brei van hetzelfde komt... maar dat Zandvoort zich ook kan onderscheiden... en zijn sterke punten benut. Dus ik ben er wel optimistisch over... maar wat daar uit het proces komt... daar kan ik niet duidelijk over zijn... behalve dat er gedachten die recent zijn uitgesproken zijn... en ik zeg het maar even uh, uh, uh, simpel... Dat het aantal permanente strandpaviljoens op dit moment zijn maximum wel heeft bereikt. Dat het niet aanbevelingswaardig is om daar uitbreiding aan te geven, want die kijken wat verder dan alleen de Middenboulevard. Ja. Dat voor de strook Middenboulevard gedacht moet worden aan een ontwikkeling met het hotel en uh, indoor. En maar ook ruimte voor uh, evenementen. Uh, Jaar rond evenementen, dus ook seizoensgebonden evenementen. Die uh, toeristen hierheen kunnen trekken. En waarbij die toeristen dan tevens ook koopkracht voor het bestaande centrum uh, binnenbrengen. Ja. Dat is wat. maar die detailering die moet nog volgen en hoe die er precies uitziet, weet ik niet. Maar die gedachten gaan wel richting een hotel. Een, met met een, een goed modern hotel, laat ik het maar zo zeggen. Een groter hotel. En, maar ook ruimte voor, voor evenementen op die pleinen. En dat is de gedachte wat die deskundigen naar voren brengen. En daar ben ik wel enthousiast over. Kan, kan dat uh, datgene wat er in het dorp gebeurt versterken? Ja, dat is de bedoeling ervan. Ja, dat het mensen met koopkracht naar Zandvoort trekt. Uh, zeg maar door de seizoenen heen. En dat uh, die mensen dus uh, ook weer gebruik maken van de voorziening in het centrum. En die dus, uh, dus, uh, dus de economie daar aanjagen. Kom ik even bij Belinde. Is dat een uitgangspunt? Nee, dat klopt. Uh, wat, wat Adramp uh, vertelt. We zitten in dat hele proces. En dat is... Um een proces wat nog even, even zal gaan duren. Het is niet dat we morgen klaar zijn hoor. Dat, wat, wat is de termijn van dat proces? Ik bedoel, is er een deadline? Of een deadline ja, kun je de niet zat. zeggen. Ja, je hebt tijd zat. Maar er, ik bedoel, het feit dat het nu toch allemaal even iets minder gaat. En dat er heel veel uh, vingers op die knip vastzitten. Zo van, uh, daar komt niks meer uit. Moet er toch ergens een termijn zijn waarop jullie zeggen van nou, dat moet binnen 25 jaar geregeld uh, zijn of uh, voor elkaar zijn? Oh, dat of... hoop <lacht> nou, ja, uh, ik wel. Ik noem maar een termijn, als jij zegt van het is binnen 10 jaar <lacht> of moet binnen 5 jaar, blijven. <lacht> binnen, vind ik ook goed. <lacht> nee. <lacht> De, ja, je, je, vo, je wilt natuurlijk altijd liever gisteren dan, uh, hè, ja. dan vandaag. Dat is op... de, omdat het namelijk al zo lang bezig is. Hè? Er Precies, is al maar... zo'n lang proces bezig. En dan... Kijk, In dit geval kan ik ook niet zeggen haastige spoed is zelden goed. Hè? Dus maar, je, je wilde wel het, het tempo inhouden Wat je ziet voor het entreegebied. Ik denk dat we daar in, in toch in korte tijd behoorlijke stappen met elkaar hebben gemaakt. Dat is natuurlijk het entreegebied even voor de duidelijkheid. Dat is van uh, Stationsplein en het Palacegebied. Ja. Dat heet Entree Zandvoort. Um, daar moeten we natuurlijk kijken van wat gaan we daar doen. De, de aankomende periode en bestemmingsplan. Maar ook een stukje stimulering van het gebied. In mijn wandeling was dat een van de meest trieste gebieden. Precies, maar je moet dan nu ook kijken van we kunnen even heel zwart-wit kunnen we zeggen. Ja, het moet helemaal opgeknapt en het moet bijvoorbeeld uh, um, nieuwe betegels. Hartstikke mooi en uh, lantaarnpalen. Maar dat is dat, het niet hè? Maar dat, dat, nou, dat, is ook, uh, dat is niet morgen gerealiseerd. Dat kost geld. Daar moet je plannen voor hebben. Dus je moet al tot het moment dat, dat zeg maar die, die werkzaamheden plaatsvinden. Wel al ontwikkelingen in dat gebied gaan uh, stimuleren. Nou, Dat is dan, kan dan heel klein zijn door het opknappen van een muur. En om daar gewoon een... een, een een leuke symboliek aan te geven. Maar dat kunnen ook andere zaken zijn. Het kan ook zijn het stimuleren van terrassen aan de achterkant. Het, het opknappen alleen al van, van, van, de, van, de, van de boeidelen van de passage, uh, ja, passage, winkeltjes. Dat ja. Nou, dat gaat nu ook voor... want een deel is natuurlijk van de gemeente. Dus wij gaan ook binnenkort gaan we dat opknappen. Dat zijn hele kleine ingrepen, dat, dat weet ik wel. De Precies, bezig. dat ook. Maar ja, dat, dat, dat zijn kleine dingen. Maar op een gegeven moment moet dat ook een soort vliegveld worden... voor het grotere. Nou, De provincie zit daar ook achter... Uh, Um, maar die zegt op een gegeven moment wel ook heel terecht. Ja leuk, maar nu moeten jullie echt met plannen ook komen. Ja. Nou, dat is Zij stellen ook geld beschikbaar. Precies. Hè? En dat is dan een proces waar we dan ook met bewoners en ondernemers allemaal uh, in, met elkaar over hebben. En dan is het ook van, wat kunnen we daar? Wat willen we daar? En hoe gaan we dat uiteindelijk? Want we kunnen heel veel plannen hebben, maar het moet ook nog betaalbaar ja, ja. zijn. En uitvoerbaar. En uitvoerbaar. Nou, dat is een proces waar we nu in zitten. Um, over twee weken is er weer een bijeenkomst van die groep. En het is de bedoeling dat ik begin november... met een plan richting provincie ga. Okay. Om dan al... Nou ja, en dan is het een plan van 15 jaar. En dan moeten de stappen gezet gaan worden. Goed, nog even tot slot. Want we zitten bijna aan de tijd. Dat zijn allemaal geweldige plannen. En economisch, toeristisch geweldig. Maar ook de menselijke maat. Want er wonen en leven mensen in dat gebied. Die kunnen niet ja. zomaar even uit hun flat zetten. Of wat dan ook. Uh, nee, maar even, nee, maar even voor alle duidelijk, want Voordat er straks weer een spookbeeld ontstaat. Ja, dat we gaan dat slopen was, hoor. Dat was zo. Hè? Dus dat is niet aan de orde. Oké. Okay. Even wat, meteen. Dat, dat, dat, wat even, er, even. dat wat er is, dat Nee, blijft. dus bij Palace en al. Het is niet van dat we daar uh, gaan, uh, flats gaan, uh, gaan slopen. Mensen allemaal uit hun woningen zetten. Dat moet ik wel uh, aangeven op het Badhuisplein. Daar staan natuurlijk een aantal uh, Panden waar nog wet voorgezegd op ligt. Ja. En daar zijn nu gesprekken met de mensen zelf gaande. Okay. Van wat er met dat Badhuisplein verder gaat gebeuren. Maar ook specifiek met hun panden. De favoze flat, de L-vorm, de korte, de korte poot, die ziet er uh, niet zo geweldig uit. Want op het Badhuisplein. Op het, badhuisplein. Op het, badhuisplein. Op het badhuisplein. Ja, badhuisplein, ja dat klopt, daar dat heb ik het over. De korte ja. poot van de L, ja. uh, die ziet er heel shabby uit. Uh, en waarschijnlijk zijn die flats al van de gemeente voor een groot deel. Klopt. Maar daar dat, willen jullie echt iets mee doen. Ja. Maar dat is ook hetgeen wat ik zeg... van daar zijn nu gesprekken gaande met de mensen die het betreft. En daar letten jullie erg op, Ad? Nou, dat, dat dit is dat voor, zijn dit is voor ons... Want de... he, uh, even helder... dit, uh, dit uh, verhaal speelt met name vanuit... Uh, de passageflat... de Flat, de Venemaflat... de ondernemers daaronder... de ondernemers in de passage. En, uh, en dus uh, dat deel van, van Badhuisplein is... Is in die zin van belang dat als dat te hoog wordt, dat ja. dat zonneffecten heeft uitzicht effecten. Ja. en uitzichteffecten en En daar wordt dus op gelet, laat ik het zo zeggen. Uh, dus. En, maar, en vanuit de ondernemers wordt er dus opgelet. Ik zeg het maar even uit, in het kader van distributieplanologisch onderzoek. Dat het dus kwaliteit toevoegt dat het ook het centrum weer kan versterken. Dat zijn de aandachtspunten. Maar ik ben wel enthousiast ook over het entreegebied. En over de wijze waarop de wethouder het aanpakt. En ik hoop ook dat, dat er zeg maar voor, voor het badhuisplein gebeuren. Dat daar ook zo'n aanpak mogelijk wordt als voor het entree gebeuren. Want met de mensen rond de tafel, er komen een heleboel goede dingen uit. En dan kun je het, ook, uh, kun je het met de mensen ook een goede invulling aangeven. Uh, en dat is denk ik belangrijk. Ik, uh, ik bespeur een, een goede mate Positief. van samenwerking. Mm -hmm. Nou, positieve voor, Nou, Voor het niet ja. zonder meer. Okay. Ja. Nog even, heeft hier niks mee te maken, maar uh, hoe zit dat met de Koningsdraad daar? Met die huizen die daar uh, zeg maar plat gegaan zijn. En dat gat wat daar uh, nog steeds is. LDC. LDC uh, tegenover de LDC dan? Dat is wethouder Zandbergen. Ja precies, dat is zijn afdeling. Lekker <laughs> <Dat denk je. laughs> Die kan je mooi afschuiven. Oeps, nou, die nee, komt, maar dat kost die natuurlijk dan ook geld. En ik, ik, ik denk dat het, hè, zoals de plek waar het gemeenschapshuis gestaan heeft. Dat zijn natuurlijk plekken waar men in eerste instantie uh, allerlei leuke plannen voor had. Maar mede door de uh, economische situatie denk ik, uh, is dat allemaal niet uh, doorgegaan. En nu moet er dus weer op een andere plek heel veel geld uitgegeven worden. En denk ik, ja. Yeah. Is dat dan ook niet belangrijk, dat centrum? De redactie die zegt al volgende week. Volgende Arnhem. week. Heel goed. <laughs> Fijn zo. Oké. Okay. Hey, heel erg bedankt voor jullie uh, toelichting op de stand van zaken. En uh, hoe dingen gaan verlopen de komende maanden. Wij zijn maanden. heel nieuwsgierig. Ja. Oké, okay, nou ja. bedankt. <laughs> Dank, je Dank je wel. Wij gaan door met Charles naar Formidable. Formidabele. <tied>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 Tes lips adorables Tu n'as pas compris, tant pis ne t'en fais pas et... Ik wil naar voren. Voor mij, formidable. Ja. Dat was het toch wel met de middenboulevard. Ja, dat is wel een uh, pittige situatie. Maar goed, bij ons is gekomen. Michael of Michel? Michael. Michael. Ja, zie je, er zit een verschil tussen. Michael Alperts. Uh, jij bent. Uh, voorzitter Of wat, wat is je functie bij het OBZ? Ja, voorzitter. Inderdaad. Je bent voorzitter van het OBZ. En je gaat je inzetten voor? De ondernemers uiteraard. De ondernemers uiteraard. Wat is je achtergrond? Ik heb al een klein beetje gelezen stiekem op Facebook. Maar vertel het maar even. Ik ben journalist geweest bij De Telegraaf. Eerst financieel journalist. En daarna zeg maar algemeen journalist. En toen een aantal jaren bij de zakelijke kant gezeten. Dus vanuit de holding ja, zeg maar grote deelnemer van De Telegraaf... Adviseur geweest. Dat heb ik in jaren vijf gedaan en ik ben in totaal zeven jaar journalist geweest. En een belangrijk gedeelte daarvan financieel journalist. Dus bedrijven gevolgd, uiteraard stukken geschreven, aandeelhoudersvergaderingen bezocht, zeg maar dat soort zaken allemaal. Ja. Maar je bent in Zandvoort komen wonen en... nee, Ik woonde al in Zandvoort. Nee. Uh, we woonden tot ons uh, tiende heb ik, of tenminste tot mijn tiende heb ik in Bentveld uh, gewoond. En uh, op tienjarige leeftijd zijn, we, zijn mijn ouders naar Zandvoort verhuisd. Dus ik werkte wel in Amsterdam, maar ik heb, ja, ik heb eigenlijk altijd in Zandvoort gewoond. Zandvoort is wel je leven, zeg ja, maar. Ja, absoluut. Oh, absoluut. Ja, ja we, we kenden in Zandvoort uh, allerlei ondernemersverenigingen: ja. uh, Strandventers. Uh, Tenthouders, nou, enzovoort, enzovoort. Uh, en die waren verenigd in het ondernemersplatform Zandvoort. Klopt. Uh, dat gaat nu veranderen in ondernemersbelangen Zandvoort. Uh, wat is de toegevoegde waarde? Wat is er, gaat er anders worden? Uh, het wordt breder, het wordt een stuk breder eigenlijk. Als je kijkt naar het oude Open was dat eigenlijk een overlegplatform. Hè, tussen ja. gemeenten, zeg maar, en die overkoepelende, hè, dus die ja. overkoepelende rol van die ondernemersorganisaties. OVZ, strandpachters. En wat je een beetje de laatste tijd zag in heel veel gesprekken is dat, dat men zei van... wil je dat beter doen? Dan zul je een soort denktank ook moeten gaan creëren. Je zal moeten gaan kijken van hoe je met die ondernemers... niet alleen dat overlegplatform hebt, maar hoe je ook, zeg maar... Ja, er zijn natuurlijk heel veel hoofdpijndossiers uh, in de dorp. We hebben er net een aantal gehoord bij de vorige sprekers. Ja, uh, dus waarschijnlijk, of tenminste daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd, zullen die ondernemers een bredere rol moeten gaan spelen. in niet alleen kijken van, van, van hè, wat zijn nou puur je eigen belangen. Maar hoe kun je ook verder komen? Hoe kun je als het ware ja, Niet alleen smeer... maar mopperen, ja, maar gewoon... Juist juist, juist, juist, Hoe kun je nou als smeerolie worden? misschien ook gaan optreden daarnaast? Hè? Naast je eigen rol dat je ook gaat zeggen van, van, hoe zouden we dat nou breder kunnen aanpakken? Nou, daar zijn een aantal sessies over geweest. Daar waren een aantal mensen zeer enthousiast over. En toen is eigenlijk ook besloten intern, dat is nooit een externe aangelegenheid. Dat is vanuit het oude Openzet intern gebeurd, dat men zei van nou ja, misschien kunnen we dit beter op een nieuwe manier gaan, gaan vormgeven. En daarom is het Openzet ook gestopt. Dat, dat, dat, omdat men vond, eh, ondanks alle goede input en alle goede dingen die de afgelopen jaren daar bereikt zijn dat zich met deze tijd vraagt om een, om een bredere aanpak. Zeker ook in verband met al die hoofdpijndossiers. Ja. En inderdaad, krijgt eerst maar eens alle ondernemers ja. goed op één lijn. He, dat is stap één, zeg maar. Ja. En dan ten tweede nog, zorg dan ook nog maar eens dat die plannen zeg maar, goed vertaald worden. In een, in een speelveld waar natuurlijk heel veel verschillende belangen liggen. Nou, in, die oude, in die oude opzet, puur als overlegplatform met die gemeente. Voldeed dat niet meer. Dat, dat was eigenlijk wel duidelijk. Was de ruimte ertussen te groot? Was dat een, een te grote afstand tussen de, de, de vereniging en de gemeente? Of was het gewoon dat men te veel individueel aan het kijken was? Ja, dat ook wel. Dat laatste dan eerder. Ja, dat laatste is een goede. Ja, dat zag je wel. Je zag een aantal partijen, zoals bijvoorbeeld de strandpachters. hebben heel goed contact met de gemeente. Er is niets mis mee. Maar op een gegeven moment moet je wel met z'n allen goed definiëren van hoe gaan we dat spel de komende jaren spelen. Nou. En hoe kun je ook het meeste bereiken, zeg maar. Ja, ja inderdaad. Ja, als je, als je zo kijkt in het dorp, hoef je geen uh, geleerde te zijn om te zien... dat uh, een evenwicht in het soort business wat er gedaan wordt in het dorp... en op strand en dergelijke, dat het er uh, moet zijn dat dat gereguleerd moet worden. Het aantal stroompaviljoens... Ja. het aantal horecagelegenheden ja. in het dorp. Daar moet een zeker evenwicht in zijn. Zijn dat gebieden waar jullie ja. Ja. bezig gaan? Ja. en dat zie je nu mooi, heel, heel mooi intern. Zeg maar, dat die discussies nu, nu gevoerd worden. Dit is inderdaad een mooi voorbeeld. van hoe, ga je de, hoe kijk je daarnaar? En ook, wil je iets kunnen gaan bereiken... dat je daar heel goed over nagedacht moet hebben? Want dat, dat zie je nu vaak. Hè. Dat kom ik nu regelmatig vaak tegen. Dat je heel veel partijen en, en belangen ziet waarbij men heel snel wijst naar de andere kant ja. of naar de gemeente ja. of naar de tegenpartij en, en dat gaat tot niets leiden dus iedereen die we nu ook aan tafel hebben die proberen we ook te uit te leggen dat, dat je straks alleen maar iets kan gaan bereiken door de gewoon door met z'n allen water bij de wijn te doen en eruit te gaan komen ja. en door eerst goed, heel goed naar onze eigen proposities te kijken, naar onze eigen voorstellen te kijken, er heel goed van overtuigd te zijn dat we het bij het rechte eind hebben dat het goed afgewogen is hopen dat we straks sneller slagen naar inderdaad naar die andere partijen kunnen maken. En goed ook gaan opletten dat dat, dat, dat, ja, dat geldt eigenlijk voor alle partijen in het zandvoetsen. Je kan echt nu alleen maar verder gaan komen. Als iedereen uh, water bij de wijn doet. Ja. Daar ben ik echt van overtuigd. Begrijp ik uit je woorden dat we niet meer naar de gemeente kijken maar dat ondernemers zelf regulerend bezig zijn gaan zijn met hun onderneming. Nee, het is meer, het is meer door eerst goed op één lijn te komen. Je hebt de afgelopen jaren gezien, zie je heel vaak, hè? dat bijvoorbeeld vanuit het openzet goed nagedacht, goede mensen in het openzet, en toch. Springt die achterban hè, uit, uit, uit de ban. Hè. Toch blijken er weer partijen te zijn. Die het er niet mee eens zijn. Nou, wat, wat ga je dan krijgen? Dat betekent dat ja. dat afbrokkelt. Dat betekent dat ook de gemeente. Daar niet goed zaken mee kan doen. En vice versa. Dus alleen te zorgen dat je, dat je met een goed gebundelde propositie komt. Waarbij die hele achterban is gewaarborgd. Oeh. Daar heeft de gemeente ook wat aan. Ja. Kijk, Als je dan tegen die gemeente zegt. Wij zien dat zo en zo. En ik garandeer dat wij dat ook gestand zullen doen. Oeh. En dat we daar als collectief goed over hebben nagedacht, dan kan die gemeente er ook mee. En kun je de gemeente ook harder aan zijn afspraken houden. Want nu zou de gemeente heel makkelijk kunnen zeggen, ja, jullie liggen zelf ook niet op één lijn. En dat soort dingen. Nou, dat moet je voorkomen door eerst zelf intern goed orde op zaken te stellen. Zeg maar. Ja. Zou je met elkaar ook kunnen kijken naar de gaten die er in het dorp zijn hè? van wat er leeg komt en dat je dan ook met elkaar hè? In, de, in, de, in de stichting kijkt van wat, wat zou nou een meerwaarde hebben weer in Zandvoort en dan van buiten gaan kijken wie kunnen we daarvoor binnenhalen. Juist, nou, dat is nu iets echt op dit moment wat ja. speelt. Ja, heel correct ja exact. Ja, er zijn in het verleden al kreten geweest van we zouden Hennis en Maurits hier moeten hebben en we zouden dit en we zouden dat. Ja, ja. Is dat, dat haalbaar? Ja, dat, is een dat is ook echt een goede vraag. Kijk, wat je ziet is tussen willen en of iets haalbaar is of reëel is, dat, daar zit een enorm groot verschil in. Dus, dus uh, je zal moeten gaan kijken, hè, wat schort er nou aan hè? Sommige mensen roepen, het heeft een imagoprobleem. Nou, zonder daar al te ver. Als dat zo is, zul je dat gewoon met z'n allen moeten tackelen. Herkennen en, je erkennen en erkennen, kijken van waar zit kijken, dat wat dan? En moet je doen. Ja. En dat lukt alleen maar, denk ik, als de volgende stappen die je gaat zetten. Dat je die met z'n allen zet. En dat die ook echt haalbaar zijn. Dat iedereen zegt van, nou, dit kunnen we bereiken. En dat moet je dus heel goed definiëren. Je hebt, ik, ik heb bijvoorbeeld de afgelopen tijd echt heel veel plannen doorgelezen. En ik... In mijn vorige groep heb ik echt plannen gelezen... die echt ja, van hoog niveau, van consultanciesgroepen, internationale consultancygroepen waren. En wat je in deze plannen allemaal ziet, die hier vervaardigd zijn... is dat bijvoorbeeld de probleemstellingen heel goed in kaart zijn gebracht. Maar ik vind dat de vertaalslag naar de oplossingen... gewoon vaak niet goed in kaart zijn gebracht. En daar ligt natuurlijk een groot probleem. Want je kan met z'n allen wel heel goed definiëren wat, hè, wat niet klopt. En dat is normaal, daar heeft iedereen goed beeld van... En er is ook niets moeilijkers als die stappen naar voren Zegre, zitten. Dan moet je wel een behoorlijke ja, ja, krachtige visie hebben om ja, dat te Maar daar doen. betaal je die plannenmakers natuurlijk wel allemaal voor. Ja, he? Daar worden ze dus op ingehuurd. Ja. En dat betekent, toch, dat betekent toch dat als er altijd kreten staan als we moeten meer, bewo uh, meer bewoners erbij betrekken. We moeten meer mensen naar Zandvoort halen. Ja daar heb je eigenlijk helemaal niets aan. Dat zijn zulke open deuren. Daar ja. heb je niets aan. Het gaat om die slag van een echte visie en een strategie. En dat die haalbaar is. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja, uh, maar dat betekent dat uh, je heel breed moet gaan in het product Zandvoort. moet gaan marketen. Ja. Moet gaan uitdragen. Ja. Heel goed, ja, correct. Dat betekent dat, dat dat je als ondernemers in Zandvoort gezamenlijk ook kijkt waar. Zitten nou onze doelgroepen? Ja. Waar zitten onze toekomstige klanten? In Amsterdam, in het Roergebied? Dat, is, ja. dat wordt die volgende stap. We hebben net ja. hè, dan even gehad over een aantal zaken die nu spelen, inderdaad. En waar je nu mee bezig bent. En die volgende stap is dat. Die Kijk, die VVV heeft daar een natuurlijke slag in. Hè? Die ja. heeft een natuurlijke slag. En dat hoort bij die taken van die VVV. Dat is een van jullie contacten. Ja, ja. VVV. ja, ja, ja. Okay. ja. En die zat al met het OpenZ om tafel. Dus dat, dat was al goed geregeld. Nou, de VVV is daar een natuurlijke partner in. Maar die ondernemers zullen zelf ook heel goed moeten gaan denken over inderdaad, waar zitten die doelgroepen en hoe kunnen we die gaan bereiken? Dus dat marketing in die nieuwe club een onderdeel gaat worden, dat is absoluut een uh, essentiële vereiste. Ja, ja dat, dat zal Dat zal bij jullie belangrijk zijn. Nou is er ook, we hadden het er net even met de wethouder en met Ad Rampen over, er is altijd een, een soort spanningsveld tussen boulevard-strand aan de ene kant ja. en dorp aan de andere kant. En er wordt met argusogen naar elkaar gekeken van. Haal je niet. Ik weg bij ik heb het bij. <laughs> inmiddels reden. Dat, dat, dat, is, de een, dat is een balans die, die, die heel fragiel is. Hoe gaan jullie daarmee? Nou, dat is ook een kwestie van invullen van wat voor personen. Dus je, je ziet bijvoorbeeld, hè, de strandpachters hebben dan Rob Peters en Werner Koeneraad als, ja. als baasjes naar voren geschoven. Nou, dat zijn uitstekende kerels en dat soort dingen. En waar het om gaat, om in dat centrum, hè, Dennis Moerenburg is voorzitter van de OVZ, ook een uitstekende vent. Dat werkt allemaal goed, maar het gaat erom dat die uitbreidingen. dat bestuur, we hebben Theo van der Laan erbij gevraagd van de EMA. Die is ook in het bestuur gaan zitten. Het gaat erom dat als we naar die negen à tien mensen gaan, dat er inderdaad nog een paar goede mensen uit dat centrum bij moeten komen. En dat er een heel goed balans in komt. Dat je goede evenwicht daarin krijgt. Ja. En dat je dan inderdaad kan zeggen van hé, hey, we hebben dat met z'n allen goed besproken, goed overlegd. En nu gaan we ermee naar buiten. En dan zul je best nog eens een winkelier hebben die je uit de band springt of zegt ik ben het er niet mee eens. Dat mag ook, die ruimte moeten zijn. Okay. Maar dat kan alleen maar door het evenwicht en de balans eerst in die besluitvorming intern erin te brengen. Ja, ja, eh, ja, ik, oh, absoluut. ja dat is de balans. Ze kunnen elkaar versterken als, als het goed gaat. Juist. En, en, en daar zul je samenleken. mensen, eh, nog even op, in de hafling, daar zul je mensen voor moeten vinden die ook de capaciteit hebben. Niet alleen inhoudelijke kennis, maar ook bereid zijn. Om over die verschillen heen te stappen. Die inderdaad ja. ook eens naar de strandpachters ja, want je luisteren. Altijd die verschillen Anders hou je dat. Ik heb nu al ja. een aantal mensen aan tafel gehad. Die dat niet altijd in huis hebben. Die meteen roepen. Maar als de strandpachters dat doen. Dan ben ik weg. En vice versa. Ja. Die mensen kunnen we uiteindelijk daar ook niet zo goed voor gebruiken. Eigenlijk niet eerlijk gezegd. Want je zal mensen moeten hebben die wel aan tafel blijven zitten. En net zo lang gaan puzzelen. Dat je zegt van dit is haalbaar verdienen. En hier versterken we het hele dorp mee. Hier zijn we van overtuigd. Dat we met dit plan. Zeg maar de economie van het hele dorp kunnen versterken. Ja. En je zult het met elkaar moeten doen, want dat strand gaat niet weg... en de ja, dorp gaat ook niet ja, juist. weg, dus moet je met elkaar aan ja, de ja. ja, Maar je bent op zoek naar mensen die manieren zoeken waarop het wel kan. Ja. ja, nou die vijf mensen die nu in zitten... ben ik van overtuigd dat deze mensen het in huis hebben. We zoeken heel hard inderdaad. We hebben er al vijf, hè, dus dat gaat hard allemaal. We hebben die drie belangrijke ondernemersverenigingen. We zitten met veel mensen om de tafel. Er zijn uitstekende contacten met de gemeente. De gemeente geeft nu ook aan... Hè, hoe zij dat het liefst dat proces willen zien... Hè? hoe wij de plannen aanbrengen. Je kan denken aan een hele formele setting. Je kan ook vaak informeel dingen goed uitruilen. Nou, ik ben ervan overtuigd met deze drie wethouders dat dat heel goed gaat gebeuren. Alleen, inderdaad, het, het gaat erom, het gaat erom, dat zie je, uh, de consensus, hè, wat vaak bij... Ik zeg even wat grotere bedrijven of bijvoorbeeld een succesvolle project aanwezig is. Die consensus ontbreekt vaak. Die consensus is er niet. Mensen zijn niet bereid om naar die tegenpartij te luisteren. En dat moet eruit. Ja, en daardoor moeten we mensen hebben gewoon in dat speelveld. In dat, hè, dat, dat speelveld wat Zandvoort is. Die daarin zitten en die dat wel gaan begrijpen. Voor die volgende stap. Maar er zit natuurlijk, je hebt te maken met de geschiedenis. En dat, dat is waar je tegen aan het knokken bent natuurlijk. Dat zeggen ook de ingevoerden. Oud-wethouders ja. en zo tegen ja. mij. Er is een... zoveel gebeurd. En zoveel fout gegaan. Ja. En zoveel gemopperd. En zoveel... Oh, en hij en ja. zij. En, ja. dat, dat moet weg. Ja. Nou, die heb je ook af en toe aan tafel. Die mensen ja. hebben op zichzelf goede ideeën. Die ja. mensen hebben inhoudelijk... Vaak hele sterke punten. Ja. Maar komen we wel met vier of vijf. Als hij aan tafel zit, kom ik niet. Dat soort dingen. Ja, ja, dat, ja, schiet op, op, ja. dat schiet niet op natuurlijk. Nee. Ja, kom op. Dat schiet niet op. Dat is inderdaad een punt. Ja. Michael, mag ik... Ja. Om eigenlijk om een beetje af te ronden. natuurlijk. Ja, uh, mag ik begrijpen uit je woorden, dat je zoekt... naar een, een platform van mensen... die bereid zijn om te kijken naar... hoe kunnen we elkaar versterken... zodat we er allemaal beter van juist, worden. Juist, juist. In wat voor discipline dan In ook? In wat voor discipline dan ook? Kan het circuit zijn, kan. Ja, ja. Ja, zoals we vanochtend ja. met Gerard de wachten. We hebben een natuurgebied. Ja. Dat kan een versterking ja. zijn voor andere dingen. Kijk, we hebben al wat pikketpalen geslagen. We hebben al wat mensen aan tafel gevraagd. Maar omdat je intern ook het heel goed op orde moet hebben. Dat je ja. goed moet weten waar ga je naartoe. En dat die verdeeldheid tussen die ondernemers steeds minder wordt. Hè, dat je steeds meer met een gezamenlijke mond praat. En aan de andere kant die samenwerkingspartners goed moet opzoeken. Hè, dat, dat, is een, dat, dat is een proces dat is niet binnen een week gebeurt. Maar daar zijn we keihard okay. mee bezig. Ja. Je bent op zoek naar mensen die bedenken dus hoe wel van bij kan deze niet. absoluut. absoluut. Goed. Mogen we het daarmee afsluiten? Tuurlijk. Bedankt voor je toelichting. Aan dag. Bedankt wat voor je toekomst. Okay. En heel veel succes. Doen. En bedankt. Bedankt. je bent sterk genoeg, denk ik, in. zo te horen. wel. Zo te horen. Ja. Ja. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Oké, okay. nou, okay. super bedankt. Heel erg bedankt. Goed. We ja. zijn bijna aan het einde van het programma. Ja, ja. Uh, we hebben de agenda nog. De agenda, ja. We moeten ja. echt een paar dingen, die zijn heel belangrijk. Uh, we hebben de Korendag. Uh, ja. En de, de Gernalepel kampioenschappen. Daar hebben we net die fantastische... Uh, poster van gekregen. Dat is op zaterdag 26 oktober om 4 uur bij Talassa. Dus iedereen kan zich daar aanmelden of uh, inschrijven bij, uh, bij het strandpaviljoen. Het wordt een heel spektakel. Oké. Okay. De koordag nog even is van vandaag van 10 ja. uur tot uh, 10 uur vanavond. vanavond dat, dat is ook weer heel bijzonder, want uh, de, uh, de het onderwerp is western, country en western. Dus dat kan weer. Uh, Hartstikke leuk. Heel erg leuk worden. Oké, okay, dan hebben we vanavond om 7 uur in het Wapen van Zandvoort. Uh, de Disco Fever. De Disco Fever. Ja, en het hele weekend natuurlijk de Kunstkracht 12. De kunstroute op 16 locaties. Dus uh, ga naar het dorp, ga naar het VVV. Ga naar de Krocht en ga kijken wat de routes zijn. Uh, en uh, daar vind je de folder. Goed, wij hebben morgen, oh nee, maandag Jess in Zandvoort. Sport. Ja. De Scott Hamilton. En, en dan hebben we... 13 oktober op de Krocht uh, G-titulaar. Uh, en, en dat is het. Ja, okay, we moeten een is... muziekje doen. Ik wil nog even de kreet van vandaag. Is, is voor mij. Warme mensen zetten niemand in de kou. Goed. We bedanken Hoogland voor de gastvrijheid. De redactie uh, Yvonne en Gerry voor de samenstelling van dit programma. De techniek Thomas de Jong en Mark Otte voor... Uh, het, de ondersteuning en regie vandaag. En uh, Irene de Jager voor presentatie. En Don de dankjewel. En iedereen een heel fijn weekend en tot de volgende keer. En we uh, gaan eruit met uh, Claudio Ballion, Mille John.